Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. We hebben vorig jaar minder geld gespaard. In totaal hielden we toen iets meer dan 17 miljard euro over blijkt uit cijfers van het CBS. Dat is 5 miljard minder dan in 2020. Economieverslaggever Lisa Schallenberg legt uit waardoor dat komt. Nou zie je ook uh, dat natuurlijk de lichtere lockdown van vorig jaar, eind vorig jaar, dat dat ook een rol speelt. Dus um, uh, half december ging de horeca bijvoorbeeld pas helemaal dicht afgelopen jaar. En in 2020 was het al in half oktober. Dus dat betekent ook dat we gewoon langer de tijd hadden om geld uit te geven. Nou ja, als je meer geld uitgeeft, hou je ook minder geld over. Zo, uh, zo werkt het. En ook de inflatie speelt mee. Eind vorig jaar begonnen veel prijzen al te stijgen. Bij de grootste onderwijsvakbond zit lang niet iedereen te wachten op het verlengen van de kerstvakantie en het inkorten van de zomervakantie. Het kabinet kwam met het plan om een mogelijke coronagolf in de winter te voorkomen. Maar drie kwart van de leden van de vakbond is tegen. Amsterdam doet het goed als toeristenstad. Een Brits onderzoeksbureau maakt elk jaar een ranglijst. Daarop staat onze hoofdstad op een derde plaats. Alleen Parijs en Dubai doen het beter. Amsterdam is aantrekkelijk en doet het economisch goed, zeggen onderzoekers. Qua veiligheid valt er nog veel te verbeteren. En honderden klinieklowns komen morgen naar Den Haag. Ze zijn daar voor een internationaal clownscongres. Dat zou eigenlijk eind vorig jaar zijn, maar door corona ging het niet door. Ook klinieklownsziep is er morgen bij. Als ik die neus op heb, ben ik ziep. En als ik die neus niet op heb, dan ben ik Hans. Hans komt al dik 20 jaar als siep in ziekenhuizen. Wat wij proberen te doen is iets binnenbrengen aan fantasie en verbeeldingskracht... ...waardoor je meer jezelf kan zijn in die ziekenhuiswereld als kind. Het weer, aardig wat zon. Soms wat wolken. 16 graden in Groningen en 20 in Brabant. Maar ook morgen lekker zonnig. Wel een graadje koeler dan vandaag.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 Huislaat Zandvoort uh, hebben we weer aan de andere kant zitten. En hier zitten Luis en Jan. Die gaan weer twee uur de twee uur's Luis doen op deze dinsdag, uh, de 19 april weer. lekker weer buiten. Heerlijk. Hè? Na de Paas hebben we weer gehad. En wat hebben we hebben weer druk gehad overal. Keukenhof uitverkocht. Zandvoort vol, gezellig. En we merken weer de corona is over en de mensen durven en mogen weer. Ja, wat gaan Luus niet doen vanmiddag? Ja, Luus, Stuur van de week even, hij zegt, ja, maar we gaan wel lekker wat zomerse nummers draaien. Ja. Nou, dat dus hebben we een, een aantal bij elkaar gezocht. Lekker ja. zomersmuziek met het thema zomer. Het woord zomer komt erin. Het is een beetje ritmische muziek, een beetje muziek... die de mensen doet verlangen naar een cocktailtje op het terrasje voor bestand. toch uh, tropische geluiden willen horen. We beginnen met een oudje van uh, onze eigen Gerard Joling heel hele oude weer. Ticket to the Tropic. Heeren Zilving met een oudje. Tikken de Tropic. Wie zal het niet willen? Een lekker kaartje zo. Uh, de vliegtuig stappen naar de tropische eilanden toe. Ja, niet dus. Ja, ja nou, we mogen man. hier ook niet mopperen. Want hebben we hier niet een hele mooie dag, hè? Jawel, maar het is nog... Alles ja, lekker voor hotels, okay. voor restaurants... Ja, het is gezellig. En dan hoef je eigenlijk niet op vakantie. Hè? Dat ben ik met je eens. Dan hebben we al een ticket to the tropics. Maar ja, we hebben eigenlijk allemaal leuke berichtjes... die ons allemaal vrolijk stemmen in deze zonnige tijden. Alles mag weer een beetje. en Mensen kunnen weer plezier hebben. En toch ga ik me storen aan bepaalde berichten... wat we deze week in ons eigen Zandvoort weer meemaken... Met, met de jeugd dan nog wel. En zeg maar, de jeugd heeft de toekomst. Wat heb ik me lopen erger. En ik niet alleen, maar heel veel Zandvoorters. Dus het feit wat weer geconstateerd is... Uh, een paar Jeugdige dames gooien een paar ramen in bij een, uh, iemand die een, een heel hard werkt... om een leuk zaakje te openen. Daar bij de oude Silvermeel, bij de Overweg, ja, een, vis, een vishuisje. Leuk, ramen ingegooid. Wat is daar het nut van? Een paar dagen later, een jongen die komt daar vandaan bij bij de chill-outs. Uh, wordt helemaal geadacteerd door een groepje fiets op de grond. Wordt uh, gewoon geslagen. Jongens, waar gaan we toch naartoe in dit dorp? Ja, waarvoor is dat allemaal nodig? Hè? Uh, Laat het ouders een keer proberen zich wat meer verantwoording te nemen. En, uh, want we kunnen ze leuk hebben met ze allen. En, en waarvoor hoort dat soort dingen erbij? Kun je daar niet een beetje boos over worden? Dus dat soort berichten. Ja, ik vind het ook niet leuk. Ik bedoel, uh, waar, het slaat nergens op. Het staat helemaal nergens. Op. Uh, die jongen waar jij het over had, uh, ik hoorde net zelfs van uh, buitenlandse gasten die zeiden dat ze iets hadden gezien. Het was bij Albert Heijn daar in de buurt. Ja, bij Albert Heijn ik, voor. En dan, nou, dan vind wel, ik het echt jammer. Leuke was... reclame weer voor je. Ja, ja dat ik soort vind dingen. Het, uh, ze hebben hele leuke verwachtingen. En, uh, ja, uh, ze, ze vinden het heerlijk op Zandvoort, maar ja, daar maken ze zoiets mee. En... Het gebeurt natuurlijk overal, het is niet alleen Zandvoort, maar het is jammer als je het gewoon hier zo dichtbij bij moet maken. En, ja. en heel, heel versterkt natuurlijk voor het slachtoffertje in dit geval. Ik hoop dat het goed opgelost wordt. En ook veel steun natuurlijk voor de winkel die gewoon zijn ramen op een zinloos manier zijn ingegooid. Ik denk, jongens, waar gaat dit over? Lieve ouders, neem je verantwoording en pas een beetje op je coach. Uh, het raam zit er alweer in, Het raam zit erin, maar, ja. maar het is toch schade. Het is, maar het, het is het heeft gewoon niet horen. leuk. Het, nee. de, het ontneemt je de, nee. de gezelligheid, de leukheid ervan. Oké, okay, dat zijn we even kwijt. We gaan, Zo, die uh, ligt vast. Die uh, hebben we erin zitten. Hè? Okay. Ja. We gaan nu even naar het, uh, weer naar het strand, onder de beach. Ja, onmisbaar kenbaar, Chris Ria on the beach uh, die donkere mooie stem, de man ook van onder andere Josephine en meer van dergelijke mooie nummers. Uh, Luus uh, jij ja, heeft wat te melden laat het zo even zeggen, of niet? Ik heb wel leuke berichtjes. Ik heb zat leuke berichtjes. Ja natuurlijk, berichtjes. ik heb zoveel bijzien gekomen dat we mogen de luisteraars allemaal best gaan horen van jou. En ik heb... Uh, wat wil je horen dan? Nou ja, wat wil je huisarts horen? Wat is er te doen? Wat, uh, wat gaat er gebeuren? Wat is er gebeurd? Nou, we hadden het net over de strandtent uh, Tam, Tam, Weet je, daar hadden we het even over. Die uh, drie weken geleden door een felle brand in de arts werd gelegd, Maar die blijken ze alweer aan het opbouwen te zijn. Ja. Het Dat weten. ziet er alweer heel goed uit als ik de foto zo zie. En uh, de, uh, ja... Uh, de meeste stukken die, uh, die, uh, die uh, van waarde waren... Hebben ze, uh, zijn bewaard gebleven... want die stonden al uh, opgeslagen in de saloon. Dus uh, ja. het zal nog maar heel even duren... voor het interieur weer dezelfde uitstraling heeft als voorheen. Maar daar kan je graag niet van... Het en de, en, en uh, met Pinksteren hopen ze dus weer uh, open te zijn. Een paar weken. Uh, nou, kijk eens aan. He? Helemaal weer de oude. Nou, Veel succes met de dus, nieuwe uh, uh, locatie. Ja, maar het de deze zover, dezelfde de locatie, maar het nieuwe pand...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 Ik zie dat elke jongen stiekem naar de kijkt. Zij heeft alles binnen bereikt. Maar zij wil mij, en dat wil ze laten weten. Zij wil mij, ze is veel te hoog gegeven. Maar nog voordat ik me voort kon stellen, stond ze op mijn lijf geschreven. Ze wil mij jij ja, jij, ja, ze wil mij jij.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 Jay zij wil, zij wil mee, dus het zal wel. Uh, Lus. Ja, ik heb nog wat... Uh, een, een, een. Eigenlijk zoeken we, zoekt Koningsdag Zandvoort uh, mensen voor Koningsdag. Zij zoeken namelijk vrijwilligers. Wij zijn voor Koningsdag op zoek naar een grote groep vrijwilligers, 16-plussers, die van 11 uur s'morgens tot uh, uh, 5 uur uh, s'middags willen helpen bij de begeleiding van de kinderspelen. Daarnaast zoeken, we, zoeken ze een kleine groep verdedigers die ochtends vroeg al willen helpen bij de markt... en met de opbouw van de kinderspelen. Heb je interesse? Lijkt het je leuk om mee te helpen... en er samen met, met hun een fantastische Koningsdag van te maken... of wil je eerst meer informatie? Stuur dan even een berichtje. En dat kan via Facebook, chat of per mail... via ernst.brokmeijer. apenstaartje Koningsdag, Eh... Inhouden. Nou, dat lijkt me toch leuk natuurlijk. Dat lijkt me hartstikke leuk. En waarom? Geef we de afgelopen paar jaar hebben we het niet kunnen doen. Ja, en Ik weet, er zit heel veel enthousiasme onder de inwonersbezond om al te helpen. En als het weer ook leuk gaat meezitten. Nou, wat wordt het weer? Ja, Gezellig koningsdag gaat toch? Stiekem geloof ik toch meezitten hoor. Nou, ja. Laten we er vanuit gaan. En dus uh, lieve vrijwilligers, ga je melden. Hartstikke leuk. Dankjewel dus. Ja, onze Fransiebouwer, met hetzelfde gevoel als wij hier in de studio hebben... het gaat zomer worden. Ja, het is al heel zomer, toch? We zijn nog goed op weg. Lus, ik heb hier een cultureel nieuwtje Heb jij opgeschreven. Zit je hier de gelukkige winnaar? Uh, dat is een toneelstuk, neem ik aan. Ja, dat is uh, de aanstaande 22 en 23 april... Ja. wordt er in een groot krocht Zandvoort... het toneelstuk opgevoerd uh, van uh, toneelvereniging Wim Hildering... En het toneelstuk heet De Gelukkige Winnaar. Het is een blijspel in drie bedrijven... geschreven door Maya Reinderman... en staat onder regie van Nathalie Plantinga. Uh, je, voor informatie uh, en voor kaarten... ga naar, naar toneelhildering.nl. En voor zover ik het kan zien... zijn de kaarten 10 euro nou, per antwoord. persoon. Hartstikke leuk. Zeker. 22 en 23 april in de Grote Krocht. Mooie tip weer dankzij ons Solutie. George Harrison was dat een aantal jaren terug. Lekker nummer. Uh, ondanks dat mooie weer en alle leuke dingen in het verschiet, uh, gebeuren er natuurlijk ook een heel veel ellendige dingen in de wereld om ons heen. En daarbij ja. denken we natuurlijk allemaal aan de Oekraïne, het uh, slagveld en de oorlog die daar heerst. Dat zet toch wel de hele wereld een beetje op zijn kop. En uh, daar gaan we wat over uh, oplezen. Uh, Zandvoort die helpt de Oekraïne. En dat is een heel goed initiatief natuurlijk. De oorlog in Oekraïne schokt Zandvoort. En de ideeën en initiatieven die uit ons dorp komen om de Oekraïners te helpen... ...kenmerken de grote maatschappelijke betrokkenheid van de Zandvoorders. Vluchtelingen die onderdak zoeken kunnen contact opnemen met het regionale loket... ...via telefoonnummer 023-511-5550... En dat kan ook per mail via Oekraïnevragen.nl. Het loket is zeven dagen in de week telefonisch bereikbaar van half negen tot half elf. En verwijst vluchtelingen naar locaties in veiligheidsregio Kennemland. En uh, um, wil je wat uh, antwoord op vragen? Want het, het kan allemaal. Het staat een beetje dubbel uitgeprint hier. Um, we gaan ook naar www.zandvoort.nl. Slash. Oekraïne. En daar uh, worden heel veel vragen over deze situatie uh, beantwoord. Ja, je kunt het ook via de gemeente Zandvoort uh, informatie uh, kun je op klikken. En dan krijg je ook informatie voor uh, de vluchtelingen of uh, hoe je ze kunt helpen. Ja, en het is toch wel leuk, want ik, ik zag wel gisteren in het pluspunt... dat ze dat een hele leuke dag georganiseerd hebben voor de Oekraïners, had ik gezien. Had je het gelezen? Gezien? Nee. Een hele dag speciaal voor de Oekraïners. En uh, ik sprak van een week uh, iemand die uh, onder andere in die groep zat... die uh, die mensen ging opvangen en begeleiden... en uh, trachten een hele leuke dag, een welkomstdag hier in Zandvoort uh, toe te kennen. En dat is toch een uh, heel goed initiatief, vind ik altijd. Ja, ja. toch. We gaan wel verder met een dame die ons gaat vertegenwoordigen... op het Songfestival uh, Stien. Is dat Stien? Stien?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 over de uitkomst als zij het mee gaat doen aan het Zonfestival. Dus, wat denk jij? Ja, ze heeft wel een leuke stem, maar ik denk niet dat ze heel ver komt. Nee? Ik denk, nee. nee. We gaan het afwachten en uh, laten we hopen. Het zal leuk zijn als we nog een keer een binnen aan Het zou leuk keer. zijn. Ja, toch? Ja, maar ga er niet vanuit, valt het nooit tegen. Oké. Okay. Uh, gaan we muzikaal verder of had je nog een mededeling? Nou, ik zit uh, te kijken naar dat uh, voorlopige ontwerp van de Watertoren. Ja. En ik vind het er eigenlijk wel heel leuk uitzien. Ook die, uh, alles nieuwe... is beter dan wat het is natuurlijk. Hè? Dat hele, dat het, volgens mij wordt het helemaal heel erg leuk. Ja, alles eromheen. De huizen. Ja. Ja, ja, ja. Ik heb er foto's van gezien. Ik heb er filmpjes van gezien. Het ziet er ontzettend leuk uit. Oké. Okay. En? Dat wil ik even zeggen. Dat wou ik even nou, nou, het moet, even Ik moet het ook af en toe wat kwijt, ja? Ja, natuurlijk. Nee, ik begrijp. Dit wil ik, ik even begrijp. kwijt. Uh, binnen het, uh, in het kader van jouw verzoekje vandaag: zomer, zon en uh, muzikale dingetjes. heb ik hier een zomer van 1971. Ballend en bolland. Jeetje, de Summer of 71. Toen hadden ze nog geen ruzie. On a rainy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 And so much more Now we laugh at Christmas, the two of us The sun shines on rainy days To see a laugh in simple ways Oh, late that summer of 71 Eigenlijk een nostalgisch ballend en ball de summer of 17-1. En ik vind het eigenlijk wel leuk, want dat was de periode ik uh, uit Amsterdam. Nou, daar kom ik uh, eigenlijk vandaan. Uh, een beetje in de zand van. ging in die zomers. En toen was het ook zomer zo gezellig. We hadden toen de borstwagens, we hadden de schietent. We ja, ja, ja, allemaal nog, ja, ja, ja. ja, dat klopt. Ja, laten we vrouwen leren kennen daar. <coughs> en, uh, bij de schietent. Uh, bij de borstwagens. Bij de bootwagens. Bij ja, de Ja. Hoe romantisch. Ja, en dat is dan weer volgend jaar alweer 50 jaar geleden. Was ja. 20, hoe lang 70, geleden? 50 jaar geleden, moet ik al leren kennen. 50 jaar. Jeetje. Ja. ja, ja. ja. Want, oh, dat wordt feestje. Nou, moet ik al leren kennen. Getrouwd niet, getrouwd oh. we zijn we weer 50 ja, maar, maar het is toch altijd wel leuk als je teruggaat naar die periode, hoe zonder het eigenlijk toch veranderd is. Ja. Het, ja. is Het blijft veranderen. Het blijft veranderen. ja. ja. Uh, Toch puur nostalgisch. En uh, twee zomers-eerder hadden we natuurlijk ook oh, uh, Summer of 69. En dat uh, gaat uh, Brian Adams doen. of 69 was dit van Brian Adams, onze Canadese rocker. Uh, ja, ik heb iets heel leuks. Ja, wat gezellig. Ja, de, uh, dat gaat over een, een, uh, een dorpsgenote, denk ik. Er liggen bij de boekhandel steeds meer boeken en, en gedichten... die zijn geschreven door Zandvoorters. Wist jij dat? Ja. Wij cool. zijn zoveel schrijvers in Zandvoort. Ja, nou ja, onder andere wat ik weet, de zoon van van Kolm. Ja, oh ja. Die ook ja. Boeken geschreven En ja, er zijn er nog wat meer volgens mij. Nou, ja, we hebben natuurlijk onze eigen, de oud onderwijzer Gerard Velaar, die onder de, boeken, onder de pseudoniem Gerard van Delft boeken geschreven heeft. Oké. Okay. Ja, er zijn er toch wel meer dan we denken. zo. Ja, goed. Vind. Nou, we hebben er nu weer een en ja. dat is Alicia Paap. Uh, en met haar eerste boek, Kinderen van Vuur en Ijs, wil zij de boekenmarkt gaan veroveren. En ze heeft, uh, de hoofdpersonen van het boek zijn Aydan en Destan. Zij zijn beiden als peuter gevonden. En ontdekken op een bijzondere en mysterieuze manier... dat ze gescheiden door een groot meer... eigenlijk broer en zus van elkaar zijn. Op een dag ontmoet het meisje dan ook een onbekende geheimzinnige vreemdeling... met ingevallen wangen en donkere paarsachtige ogen. En hij wil Aydan... En dit is dan zogenaamd helpen en vertelt dat ze anders zijn. Speciaal. Hij belooft ze verhalen over waar ze vandaan komen en wie ze zijn. Maar klopt zijn verhaal wel? Een beetje heftige strijd tussen goed en kwaad is het begin van Kinderen van Vuur en Ijs. Alicia Paap schrijft onder het pseudoniem Alicia Pebbles. Het boek is uitgegeven door Boekscout en is geschikt vanaf 16 jaar. Het is voor uh, 21,50 21,50 te koop... bij de Bruna Balken en de Groot Krocht. Nou, leuk idee. Het lijkt me een heel leuk boek. Zeker. Weer een zandvoort. Weer een Altijd die, gezellig. Een heel leuk boek schrijft, ja. Uh, bij tropische muziek horen natuurlijk ook een beetje... de heupen losmaken af en toe. En dat doen we met uh, Koma Lambda. Salamara, was het van uh, Kaoma. Uh, voor de mensen die graag schilderen... daarbij denken we niet aan het buitenboel of het uh, houtwerk. Nee, gewoon lekker uit de vrije, de vrije tijd schilderen. We hebben de, uh -huh. de schilderklub bij het Pluspunt. Dat is ook wel leuk. Ja, die is hartstikke leuk. Die zie ik hier elke dinsdagmiddag van uh, half twee tot vier... zijn ze bij Pluspunt aanwezig bij uh, ook samen schilderen... samen schilderen, leren van elkaar, elkaar inspireren... en samen exposeren. Er zijn de vrijwilligers, uh, vrijwilligerssturs, in dit geval Jokendrommel en Anna Schuiter. Die zijn er aanwezig om de grote groep advies en ideeën te geven. En uh, verder werkt u zelfstandig en met elkaar aan een schilderij. De kosten zijn slechts 3,50 euro per keer, inclusief materialen. Koffie en thee en wat lekkers. En uh, ach, kom gezellig eens langs en doe mee. En het uh, eerste keer meedoen is uh, gratis. Dat is al wel een leuke tip, nu dit eigenlijk. Dit is echt heel leuk, want ja. ik zit te kijken en ik denk van... ik zou daar ook wel eens een keer mee willen doen. Ja. Maar, ik zou ook wel kunnen, ja. kunnen willen kunnen. En, alleen, het uh, komt slecht uit, maar dus elke dinsdagmiddag dan zit je bij mij. Oh. Ja, bouw je hey, alleen maar dus, hier. We kunnen ook, kunnen we niet daar een keertje doen dan? Nou misschien. We gaan het erover hebben. Dankjewel. The, the same, never We've been here yeah, we I'm tired Uh, lekker nummer. Uh, onze sidekick, uh, mijn sidekick in dit geval natuurlijk. Hey, Luus heeft ja, ja, ja, een ja, eigen ja. liedje uitgekozen. Die gaan we nu draaien. Een ja. beetje zomers. Komt hier. Je weet welke het is. Ja, daar is hij hoor. De ja. klassieker hè. Yes, you sure to San Francisco, en daar nee. uh, ga jij op jouw keuzes. een leuk verhaaltje over vertellen. Het was een... Uh, het, het, wat je al zei, het kwam uit 1967. Het is een liedje van uh, Scott McKenzie, wie kent hem niet. Uh, het werd in mei en juni 1967 aan de vooravond van de Summer of Love... door CBS Records uh, in de, uh, uitgegeven. Het werd geschreven door uh, John Phillips, die ken je natuurlijk wel... van de mamas en de papa's... Ja en geproduceerd door Philips en Lau Edler. Zij organiseerden in juni 1967 het Monterey Pop Festival... en werden daarbij geholpen door Mackenzie... die Philips aanspoorde om ter promotie van het evenement een liedje te schrijven. In een half uur tijd schreef hij het uh, liedje. De muziek werd in een nachtelijke sessie opgenomen in de Sound Factory in Los Angeles... En met San Francisco werd de luisteraar opgeroepen in vrede naar San Francisco te komen. Mackenzie bezinkt verder de hippiecultuur en flower power. Het Amerikaanse Billboard, het muziekblad, het Billboard voorspelde reeds twee weken na de uitgave dat San Francisco een klassieker in het genre zou worden. Nou, daar had hij dus wel gelijk in. De single bleek een zeer groot succes. Er werden in totaal meer dan 13 miljoen exemplaren van verkocht. In de Verenigde Staten piekte San Francisco op de vierde plaats. Mackenzie scoorde er een nummer één hit mee... in onder meer Nederland, Engeland, Noorwegen, Oostenrijk en Duitsland. Het stond eind 1967 op de eerste plaats van de top 100 van het jaar... bij Parool Top 20... Dat is lang geleden. De publieke hitlijst van Nederland. Toen de tijd. Het blijft ook nog steeds een heerlijk zomersnummer. Ik ben helemaal niet tijdig. En het mooiste is, je hebt het precies binnen de tijd gedaan. Want we gaan over 17 seconden gaan we naar het nieuws. Van 1 nou, uur alweer. En, uh, wat ben ik al. goed weer. Wat een timing hadden we. Ja. Uh, al ja, die fluisteraars uh, gaan we nu terugzien oh. aan de andere kant van de klok. Om 1 uh, om uur het tweede deel van lunch.